8 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Er komen strengere maatregelen om racisme aan te pakken in voetbalstadions. Het kabinet en de KNVB maken daar vanmiddag afspraken over. Dat meldt de bronnen aan de NOS. Door het gebruik van slimme camera's moet het makkelijker worden om supporters die zich misdragen te herkennen. En ook gaat de KNVB langere stadionverboden opleggen tot maximaal 10 jaar. Aanleiding voor de nieuwe afspraken zijn uitingen van racisme tijdens de wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior. Premier Rutte en minister Bijlenveld zijn zonder al te grote kleerscheuren het debat van gisteravond doorgekomen over de burgerdoden in Irak. Het ging over de vraag of er doelbewust informatie is achtergehouden na het Nederlandse bombardement in 2015. Premier Rutte zegt van niet, wel gaf hij toe dat er in een brief over de luchtaanval een fout stond. Er werd gesuggereerd dat er geen burgerdoden waren, terwijl er zo'n 70 slachtoffers bleken te zijn. De rechtspraak gaat de lange wachttijden aanpakken. Met flexibel in te zetten juristen en betere wervingscampagnes... moet de achterstand van zo'n 100.000 zaken worden weggewerkt. Ook mogen juristen die nu al als advocaat voor de overheid werken... straks als invaller aan de slag. Verder wordt er bij simpelere zaken direct uitspraak gedaan. Staalfabrikant Tata Steel heeft bevestigd... dat het merendeel van de aangekondigde ontslagen in Nederland valt... Bij de fabriek in hermuiden verdwijnen zo'n 1600 banen. Het zou vooral gaan om kantoorbanen en managementfuncties. Ook bij fabrieken in andere landen vallen ontslagen. In Engeland verdwijnen ongeveer 1000 banen, bij de rest van de vestigingen 350. De Amerikaanse president Trump heeft twee wetten ondertekend waarmee hij de pro-democratiebeweging in Hongkong steunt. Met de wetten kunnen sancties worden opgelegd aan functionarissen die mensenrechten schenden in China of Hongkong. China is woedend over het bestundende maatregel en heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen. Het weer op veel plaatsen regen en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag vanuit het noorden droger en het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hacht van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Diemen Noord 4 kilometer file door een ongeluk. Er is dus op de A4 Amsterdam richting Den Haag een ongeluk gebeurd bij Sloten. En daarom staat er een file op de A10 tussen Zeeburg en Knopende Nieuwe Meer... richting Den Haag 9 kilometer file. En een half uur is de vertraging op de AN231 Alfa aan de Rijn richting Amstelveen. Een kwartier vertraging tussen Nieuwveen en Aalsmeer. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen, Zandvoort. Vijf uh, over acht in de morgen. Een druilige, natte dag in uh, november. Het is uh, 28 november en het houdt in. Dat houdt in. Dat houdt in. Nog 157 dagen voor de Grand Prix. Jawel, jawel. En uh, ja, dat is natuurlijk, uh, de, we zijn er allemaal vol van. 8 november en nog uh, 33 dagen tot het einde van de maand, en uh, van het jaar. En daar uh, gaan we natuurlijk allemaal naartoe, uh, feestvieren, 4 uh, gezellig de, de decembermaand. Met alleen maar gezellige mensen en oliebollen en appelklappen en daarvoor natuurlijk kerst, uh, kerstbomen. en Eerst Sinterklaas en volgende week gaat alweer de, de schaatsbaan in Zandvoort open. En, uh, in account, ja, wat wil je nog meer? Hier is Pogo, de eerste plaats. Maar goedemorgen zo'n Hij heeft er zin in, hij heeft er zin in. Beta en Picard. Nou, luister maar eens goed.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 for being Is ZFM Grrr, loog, man. Goedemorgen Wij ZFM in de morgen Dat is het Wie is Stevie, Stevie Wonder And isn't she lovely Bij ZFM. ZFM in de morgen. Met Stevie Wonder en Isn't She Lovely? Ja. Er staan wat files op de A9. Als je de A9 op moet, van Diemen richting Amstelveen, dan staat er 9 kilometer file. En van Diemen naar Alkmaar staat er 4 kilometer file. En van Alkmaar naar Amstelveen staat er 12 kilometer file. Nou, nou, nou, nou. Nou, nou, nou, nou. En je kan uh, op internet kijken op de, op de verkeerscamera van A9. <laughs> zie je, uh, er worden foto's gemaakt. Er zijn geen videocamera. Dus dat is dan bijzonder. Maar ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Goedemorgen, Zandvoort. Hier is Ellen Clark uit Zandvoort. Oh, papa zit...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 A friend, zo heet het eigenlijk. En er is een doorbraak. Dames en heren in de kwestie watertorenplein. Hierover later hier. meer. Hier is Wax. Vanuit de 80e jaren, een tijdje geleden alweer. En the bridge to your heart. Goedemorgen ZFM op jouw radio. dat een uh, building a bridge to your heart. Bij uh, ZFM. Mooi artikel gisteren in de Telegraaf. Van Jan Lammers. Zandvoort kan het mooiste circuit ter wereld worden. Nou, nah, dat is lekker. Ik ben het helemaal met hem eens. We moeten trots zijn hoor. Eerst Coldplay. Yes, she had Plaat. Dit was uh, Orphans. ZFM, goedemorgen. We hebben er zin in. Het wordt een beetje een nat natte dag. We gaan het zo even aan uh, mijn vriendin vragen. Mijn vriendin heet Google. Wat wordt het weer? Regen in Zandvoort. Vandaag gaat het regenen met een maximum van 11 graden en een minimum van 7 Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur 6 graden. Wat verdamme, wat verdamme. Moet dat nou? Ja, dat moet, want het is herfst. En als het herfst is, dan heb je dat. Janet Jackson, de zus van Michael en Latoya en, en nog veel meer. Jackson. Volgens Billboard een van de tien succesvolste artiesten... in de geschiedenis van popmuziek. Ja, dat wist je niet, hè? Dat wist je niet. Nou, we hadden het er net al over. Uh, over um, uh, de Kwestie Watertorenplein. Nou, ze zijn eruit, hoor. Ze zijn eruit. Er is uh, door alle betrokkenen... een vaststellingsovereenkomst getekend... die de weg vrijmaakt voor een gezamenlijke en integrale herontwikkeling... van het Waterlorenplein en de Watertoren. Daarmee lijkt de, de grootste Zandvoortse hoofdpijn, of wachts... een positief hoofdstuk aangebroken. Ja, is dat dan leuk? Zijn we daar blij mee? Ja hoor, gaat mooi worden. Nog even. kunnen we weer eten bovenin de Watertoren.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 The Find the bomb. Avoid a fight. Show your papers. Be polite. Walking home with nowhere. Else. Nou, beter kan je niet verzinnen. Het was Tom Robinson bij ZFM en hier is Sean Mendes en Signorita Ole Guapa. Door je radio. John Mendez en Señorita. Goedemorgen. Goedemorgen. Even een klein villetje tussendoor. We hebben nog, nog wat nieuws over de Grand Prix. Williams bevestigt namelijk een stoeltje voor de Canadees Laffiti. Laffiti is een coureur van Formule 2. Is, uh, succesvol geweest afgelopen jaren 24 jaar. En hij neemt het uh, schoeltje over van uh, Robert Kubica. Nou, is toch weer lekker om te weten, hè? We hebben altijd het laatste nieuws. Bij ZFM. Tien over half negen. Hier is Martin Garrix. Walking through the door of this old and lonely place that used to feel like us. Remembering the only thing that made me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 Dance alone We had Springsteen playing so loud We danced in the dark dear. It felt like home With you, home was anywhere Martin Garrickson, uh, Dean Lewis, News to bij ZFM. Goedemorgen. Het is uh, donderdag alweer. Morgen uh, vrijdag en dan is het Black Friday. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Dat zeg ik. En uh, 14 december is de officiële opening van de ijsbaan. En die wordt een stukje groter. Is dat leuk om te horen? Kunnen we nog verder schaatsen? Eén groot feest... Hier, in Zandvoort. Vanaf uh, 14 december. Dus uh, kom gezellig langs. En dan zing je ook I Love Music. Hier zijn de OJ's. Mijn een beetje disco. Get it on. Get it on. Music. Nou, dat klopt hoor. ZFM met de beste muziek. De hele dag door. En straks uh, tussen 12 en 2 weer een lunchprogramma. Zandvoort luncht. En je, kan, uh, je kan ook kijken op uh, tv. En dan uh, kijk je naar uh, Ziggo, kanaal 40. En dan kan je het allemaal volgen krijg ook nog nieuws en uh, leuke nieuwtjes en uh, filmpjes. En, uh, nou, dat moet niet gekker worden. Patrick Crowley. And do you wanna funk? Bij ZFM. ZFM-live.nl. Kun je het live meekijken. Kun je in de studio kijken. Hoe wij hier zitten. Nou, dat is toch leuk? 7 minuut 46 lang. Oh nee, 6 minuut 44 lang. Sorry. Ach ja, dat is toch leuk. Zo kom je er wel. Sylvester heette de zanger. Maar hij staat onder de naam van Patrick Cowley. En dat was een vriend van hem. En die hebben ze, samen hebben ze dit opgenomen. In de tachtige jaren. Helaas is Sylvester uh, uh, niet meer onder ons. Hij is overleden aan Aids. Wacht jeetje, wat een nare tijd. Goedemorgen Zandvoort. Het is uh, alweer bijna negen uur en.. Uh, na negen gaan we nog een uurtje vrolijk door met dit uh, fijne, fijne, fijne, fijne programma op ZFM. Het geluid van Zandvoort. En uh, kijk even mee op uh, zfm-live.nl. Kan je alles zien op digitaal op uh, kanaal 40 bij ZIGO. Heb je ook nog het nieuws erbij. Nou, we dat kan niet op. Sometime. Hier is Anouk. You've got en... Heel graag. What you believe is right Some say That's just not the way You will only make things worse heel klein stukje voor het nieuws en het weer en het verkeer en dan uh, straks uh, zijn we weer terug een klein stukje volk luister even mee